van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van... 9 uur. Wacht, dit is even de jong met het NOS Journaal. Op middelbare scholen... staan steeds vaker onbevoegde leraren... voor de klas. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw. Bijna 80% van de scholen... telden begin vorig schooljaar... meer onbevoegde docenten dan het jaar daarvoor. Op sommige scholen is het percentage onbevoegd gegeven lessen verdrievoudigd. De meeste schoolbesturen maken zich hier geen zorgen over... zolang het bijvoorbeeld blijft bij een eerste graad natuurkundeleraar... die scheikunde geeft in de onderbouw. De grote aanmerken zoals Campina, Campinadouw, Egberts en Amstel... hebben in de supermarkten vorig jaar marktaandeel verloren... ten opzichte van de huismerken. Ze lieten samen een omzetgroei zien van ongeveer 2% tegen 7% van de huismerken. Oorzaak van de tegenvallende groei van de a-merken zijn de recessie en het beleid van de supermarkten hun huismerken te promoten. Oude Hollandse merken zoals hak en honig wisten zich opvallend genoeg te onttrekken aan deze malaise. In Turkije zijn opnieuw acht officieren aangeklaagd voor betrokkenheid bij een koeppoging. In totaal zitten er nu twintig vast, onder wie vijf admiraals en drie generaals. De militairen zouden met aanslagen een chaos hebben willen creëren... zodat het leger de islamitische regering van premier Erdogan kon afzetten. Er zijn documenten en geluidsopnames uit 2003 gevonden waarin het koepplan wordt besproken. Argentinië heeft VN-chef Ban Ki-moon om hulp gevraagd... in het conflict met Groot-Brittannië over de Falklandeilanden. eilanden de Britten gaan in de buurt van de eilanden olieboringen uitvoeren... die Argentinië onrechtmatig vindt. De falkland eilanden horen formeel bij Groot-Brittannië... maar Argentinië beschouwt de eilanden als eigen grondgebied. In 1982 werd er een korte oorlog over gevoerd. In Bremen zijn gisteravond zo'n 30 fans van FC Twente opgepakt. De Duitse politie greep in toen in het centrum van de stad... een vechtpartij ontstond tussen supporters van FC Twente en Weer Weerder Bremen... Vanavond spelen die clubs de returnwedstrijd in de Europa League. Vorige week was de eerste wedstrijd in Enschede, daar was het toen ook onrustig. Het weer af en toe regen, maar vanmiddag wordt het vanuit het zuidwesten overal droog. Middagtemperatuur tussen 6 en 11 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al twintig jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al twintig jaar live. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Ja, goedemorgen. Dit is Goedemorgen Zandvoort op ZFM. We zijn terug in Hotel Hoogland waar... Uh, uh, Heel veel politici weer eens zijn. Uh, het is geen crisis nog hier, maar je weet nooit wat er gaat gebeuren. Nee? Het, wordt, het wordt wel druk. Hè? Ja. Eén keer in, in de vier jaar loopt dat helemaal op zich toe en dan zakt het weer wat af. En dan komen ja. ze af en toe nog eens een onderdeeltje ja. uh, vertegenwoordigen. Het is allemaal grappig. Ja. Ja. Ja. Maar het was ook wel leuk om te zien dat uh, uh, bij de eerste stelling waren ze het roerend met elkaar eens. En de tweede stelling de geluk... zag je gewoon. gelukkig ging het uit elkaar. Ja. <laughs> Goed, het tweede uur. We zitten nog uh, gezellig bij Hotel Hoogland. Mocht je nog langs willen komen, dan is dat goed. Er is koffie en koek voor iedereen. Koek? Ja, hondenbrokken. Oké. Okay. <laughs> tweede uur. We gaan straks praten met Johan Berenpoot. En het gaat over het Kerkpleinconcert Classic Concerts. En daarna volgt de tweede ronde voor de politiek. Het CDA en het PvdA komen aan tafel. Ando Zandbergen en Nico Stammers. Maar eerst maar een muziekje. Ja, ze hebben alle tijd, want er is geen kabinet meer. Naar hem lag. Dat was, een het, dat was een stevig stukje muziek. Wat een Harry. Ik denk dat we straks iets anders gaan horen. Uh, aangeschoven is uh, Johan Berenpoot. Hartelijk welkom. En een goede zaterdag. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Heigend? Nee, valt wel mee. <laughs> nou, je moet altijd even je auto regelen. Hè? Dat is, uh... Ik had het idee dat je politiek weer tegengehouden. <laughs> nee, ik laat mijn politiek <laughs> niet tegenhouden. <laughs> ik heb een aangesproken mening over de politiek. Oké, okay, dan gaat het hier, dan niet gaat over. Die hier niet over. Nee, we gaan het even. Als niet met mij. We gaan het even <laughs> hebben over de invulling van de protestantse kerk morgenmiddag. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. ja dat wordt uh, best wel weer mooi. Dat, uh, weer anders dan de vorige maand. Toen hadden we dat hele grote Heemsteedse symfonieorkest. Maar wij proberen met ons kleine bestuurtje van drie maanden altijd uh, in zo'n. 12 maandelijkse serie een uh, nodige variatie aan te brengen. En uh, morgen is dan de nadruk op wat blaasinstrumenten overigens gecombineerd met strijkers. Dus in wezen is het een klein, klein symfonieorkestje en zij spelen ook werken morgen die uh, ook normaal door een orkest uitgevoerd worden zoals uh, Overtures van uh, Mozart. Heerlijke, lichte muziek. Vrolijke muziek. Ja, de die het zou fleuten en de overturen van Don Giovanni. Ja, dat zijn geijkte stukken die heel mooi in het gehoor liggen. En waar iedereen altijd een beetje op die kerkbank begint te wiebelen als dat gespeeld wordt. Het zijn je weeltjes. Ja, toch? Ja. ja. En dan hebben we er een hele goede sopraan bij, die dus ook van Mozart zingt. Marjan Smit. Marjan Smit. En die is echt... Uh, om het op zijn Engels te zeggen, Upcoming, die, mm -hmm. dat is een uh, komende ster die het uh, op dit moment heel goed doet. We uh, zijn ook blij dat ze nu ook eens een keer in Zandvoort komt zingen. Dus uh, ja, ik verwacht wel uh, veel van dat programma, dat ziet er heel goed uit. Het heeft een beetje moeilijke naam, ik zal het even proberen uit te spreken. Septentriones. Ja ja, waar komt het vandaan dat ja, naast als een beetje Italiaans misschien, septentriones. Nee, nee, nee, maar het, waar komt het zelf vandaan? Het is een latijns uh, woord en het uh, staat voor de grote beer. Ja, vraag me nou niet wat dat nou met de muziek te maken heeft. Misschien dit een vent? Ja, dat zou ik Een ja, stevige man. Misschien is een hele grote beer. Dat zou kunnen, ja. ja dat zou ook wel aardig zijn, ja. Maar uh, nee, dat zal niet... Maar ja, ik weet het ook niet waarom ze zo'n naam gekozen ja. hebben. Ik vind hem ook wat moeilijk uit te spreken. Maar als ze maar mooie muziek maken morgen, dan vind ik het prima. Ze zijn trouwens al eerder geweest. En ze zijn natuurlijk niet voor niks door ons teruggevraagd. Omdat ze gewoon uh, heel, een heel goed programma bieden. Wat uh, ook voor, voor ons publiek, wat we zo lang hand wel een beetje kennen natuurlijk, uh, wel aanspreekt. En je kan nou helemaal niet elke maand een symfonieorkest ook eens neerzetten. Dat nee. uh, <coughs> vind ik altijd wel mooi trouwens. Maar, het dat zo klinkt mooi, ook he? fantastisch ja, hier in de kerk. Ja. Het mooi. Maar uh, ja, dat, uh, er moet variatie in het programma zitten. Hè? We krijgen over een paar maanden ook weer een enkele pianist die een recital geeft. Uh, dat is over twee maanden, meen ik, als ik het goed Wie zie. Wiebi? En dan volgende maand hebben we hij weer wiebi. Hij heet geen Wiebi. Nee, hij heeft geen Bibi. Nee, nee, nee. Dat uh, gaat een beetje het budget te boven. Want die moet die grote file af van hem onderhouden. Daar. En die komt jij... op... met zijn eigen vleugel. Dus, ja, heel die, met, met zijn beusie, dan, dus, Ja, Op het um... moment dat, dat, dat je dat zei, moest ik toch gelijk terugdenken aan dat concert van Bibi in, uh, in de kerk. Was toch werelds? Ja ja, ja, ja, ja. En als ik er even op mag inhaken. Ik denk dat we van de zomer, aan het eind van ons zomerseizoen... Uh, hey, dus een politieke het, hond ook. ook de honden buiten niet eens ja. dicht. Bloedhonden. <laughs> of bloedhonden, kan ook nog. Ja. En, uh, nee, maar, Aan het eind van uh, het seizoen? Ja, 22 augustus. Dat is dus net de laatste zondag van de grote vakantie hier. Dat we dan eh, ons 10 bestaan gaan vieren met iets heel speciaals. Ja, daar wilde ik het net over hebben. Ja. Want het is ja. 2000 de stichting in het ja. leven geroepen. Ja. En... Met de Carmina Burana onder die afschuwelijke weersomstandigheden op de boulevard. Het perfecte, het perfecte decor. Ja, schitterend. Alles was schitterend, ja. alleen het weer niet. En het, dat was nou net wat je daar nodig had. Het was rampzalig. Ja. Ja. Ik vond het optreden er... van die brandweerman wel, uh, wel spannend iedere keer. Ja. Met zijn trappetje aan dat licht en ja, dan, dan moest hij weer weg. weg. Maar op zich... Maar het was natuurlijk je... rampzalig. Ramp. Het was, zeker voor organisat, als je organisator bent, is het een ramp. Ik stond als publiek daar zo. En ondanks het weer heb ik gewoon genoten. Ja, ja, oké. Okay. Maar ze hebben er zoveel moeite voor gedaan. Toos ja. uh, en, uh, en Peter Tromp. Ja, ja. En dat het dan zo afloopt. Ja, dat is natuurlijk het risico van organiseren. Ja, maar, maar ik blijf zeggen, het weer hoort bij de muziek. Dit weer. Ja, oké. Okay. Maar ja, heel stevig okay. st st podium hebben. Ja, ja, ja, ja precies. Ja. Ja, en je moet niet meteen aan de kust gaan zitten met die vindt. <laughs> Dan krijg je nog eens extra voor je kiezen. dat is wel goed te blijken, natuurlijk. Maar ik daar is, is, daar ik is... vond het ook mooi dat.. dat uh, want wij stonden eerst. Uh, nee. uh, gewoon, nee, wij stonden eerst bij ons op het balkon. Onder een luifeltje. Maar iedereen bleef zo keurig zitten dat wij zijn dus uit sympathie ook naar beneden gegaan. We zijn ook in de regen gestaan. Ja, ja, ja, ja, ja. de plein stond helemaal vol. Ja. Maar goed, daar is het mee begonnen. Ja, en, uh, een stormachtig begin, ja. mag je zeggen. Ja. Nou, het is uh, storm een stormacht door. Classic concert. Classic concert zorgt steeds voor uh, uh, vernieuwing, andere muziek. Dan weer dit, dan ja. weer dat. Voor, ja. voor elk wat wil. We hebben gigantische opdreners gehad natuurlijk. Ja. Hè? Neem Shane uh, Jansen die hier geweest is. Toen was ze nog wel niet zo wereldberoemd. Dat is nu echt een wereldster. Die kunnen we nou helemaal niet meer betalen. Maar uh, toen was ze ook al verschrikkelijk goed en in opkomst. En toen is ze toch ook hier geweest. En je noemde net uh, Wibi Suriadi al. Nou ja, dat is natuurlijk ook uh, fantastisch. En al die grote uitvoeringen die we inmiddels gehad hebben in de, in de katholieke kerk. Ja. Uh, de ja. Matthäusch Passion en uh, de dergelijke. Ja. De, de Messiaja en de Messiaja. En de sta kort geleden nog. Wat ook toch een su gigantisch succes was. Ja. En nu... Het is nog niet voor 100% rond, maar kan ik vrijwel zeker zeggen dat Emmy Verheij 22 augustus komt. Die is hier al eerder geweest, geweest. Maar ja, toen ja. met een recital ja. samen met een organist. Ja. En ook dat was uh, trouwens fantastisch mooi. Maar ja, u... dat had de handicap dat ze stonden bij de achter ons, achter het publiek. Ze stonden boven. Ja, precies. Dat, was... dat, dat Kijk, en dan kun je al die tevreden. loodzware kerkbanken ja. natuurlijk weer om gaan draaien. Ja. Om het publiek de goede kant op te krijgen. Maar dan krijg je weer te maken met het publiek wat onder het balkon zit. Ja. Als ze nu komt optreden in augustus, staat ze gewoon aan de kant van de kansel. En dan kan iedereen het gewoon zien. Ja. En dan zullen we ook die kerk weer helemaal volbouwen. Zoals dat ook met Wibi Shuriadi gebeurde. Want toen konden we er wel lekker veel wens in. En... Uh... Dat is, uh, dan komt ze namelijk met haar ensemble. Mm -hmm. En uh, dan zijn ze met een man of zeven, acht. Plus nog een extra soliste. Frederik Seys heet ze. S-A-E-Y-S. -E en die speelt bijvoorbeeld uh, de komende zomer... in de Robeco Zomerconcert in het Concertgebouw. Mm -hmm. oh ja. Dus dat is ook niet zomaar iemand. Nee. En dan wil ik graag dat ze het uh, dubbelconcert... Van Bach, het concert voor twee violen van Bach spelen. Wat natuurlijk fantastisch mooi is, waar Theo Olof en, uh, en Herman, Herman Krems dus ja. beroemd mee waren. Ja. Dus het, uh, De techniek is laat zo na afloop van ons gesprek daar een stukje van nou, hun, laat op, we, het laat we, idee we eens te even krijgen. luisteren. We kunnen tussendoor dat ook, kan ook even luisteren. Ja, dat kan ook. het begin van deze muziek uh, toch even rustig in de zaal. Zou ja. het een politieke overdenker uh, worden? Nou, wie weet. Wie weet, ja. het is mooie muziek om bij na te denken. Rustig ja, in de raadzaal. Ja. Ja, misschien moeten we niet, er ook in de raadzaal draaien. Een uh, rustig strijkje ja. erbij. Hm? Ja. Als de discussie al te verhit wordt, dan roept mij ervan muziek. muziek. <laughs> <laughs> dan wordt het toch nog leuk. <laughs> um, tienjarig bestaan? Ja. Augustus is, ja. uh, is natuurlijk het, het, het, het concert gaat het dan weer worden. Je, ja. je praat er al vol vuur over. Je ja, weet wat ja. je wil. Uh, je ziet het waarschijnlijk ook al helemaal voor je. Zeker weten. Maar je komt toch even terug. Komt er een buitenconcert? Een buitenconcert? Ja. Nee, dat staat op dit moment nog niet op het programma. Nee, okay. nee, nee, nee. Kijk, het kan natuurlijk wel. En, en ik moet zeggen dat uh, het, uh, het Gasthuisplein wordt natuurlijk uh, wat dat betreft steeds aantrekkelijker om zoiets te doen. Ja. He, dat dat speelt het ook bij jullie, want ze een hele podium. Als je daar een overkapping maakt, dat je ja. dat je solisten en orkest en wat je eventueel hebt, dat podium, podium willen ze juist weer weg hebben. Ja, maar goed, een, een podium kan je ook voor een dag neerzetten Daarom, natuurlijk, ja. Dat, ja, maar, dat kan altijd. Maar speelt, speelt het dat. is het plein, hè? Ja. Nee, op dit moment hebben we dat nog niet in overweging, nee. Maar Want als je eroverheen loopt, dan, dan bespeel ik toch bij jou dat je ergens uh, ja, maar, kijk, achterin denkt van nou... Vergeet even niet, en uh, ik hoop dat er uh, niet alleen politici hier zijn, maar dat er ook politici nog aan de radio zitten die dit horen... Die wij moeten beter ons, als deze hoor. Ja, wij, wij moeten ons in acht gaan nemen omdat we dit jaar voor het laatst onze grote subsidie krijgen ja. waar een aantal jaren geleden vaste afspraken over gemaakt zijn. Anders waren wij dit jaar ook al gekort, ja. Ja. want dat is het plan van het huidige college. ...en uh, dat zou kunnen betekenen... ...dat we volgend jaar veel minder subsidie krijgen. Ja. Ja, en dan gaan wij niet op dit moment... ...iets riskants als een buitenconcert op uh, poten zetten. Dan zullen we eerst wat zekerheid moeten hebben voor de toekomst. Het ja, zal van de politiek moeten komen. Ja, er werd net uh, uh, door achter iemand geroepen... ...van denk om de open schaalcollecte. Dat is natuurlijk logisch, want die is er altijd. Maar ja, ja. Nou, als je nou... ...je hoopt natuurlijk dat je door kan gaan met die subsidie. Dat, uh, er staan ook heel veel mensen achter... ...en ik hoop dat een aantal mensen... Dat oppikt, want het blijft natuurlijk gigantische concerten. Als dat niet meer zou kunnen, zou je dan entree moeten gaan vragen? Nou ja, als je met die serie door wil gaan, dan moet je natuurlijk entree gaan vragen. Wij zijn een beetje idealisten. Wij, wij doen, doen dit ook voornamelijk voor de promotie van de klassieke muziek. een wezenlijk onderdeel van ons bestaan. Ja toch? Hè, net zo goed als popmuziek dat is. En wij doen het stukje klassieke muziek. En, uh, daar is daar in feite de, we de mee muziek doorhouden. mee begonnen. Ja. En dan moet je die drempel zo laag mogelijk houden, dus in principe geen entree vragen. En we weten dat allemaal nog, dankzij de steun van de gemeente, dankzij de steun van het Volks, weten we dat in stand te houden, maar als die subsidie wordt uh, beknot, dan wordt het lastiger. Ja. Ja. Hoe is het met de vrienden? Loopt dat een beetje? Zijn er, nou, er dus zouden vrienden? er veel meer mogen zijn. Bij ja. deze een oproep aan de mensen. Om zich aan te melden voor... Uh, ik meld mij bij deze aan als vriend. Sorry? Ik meld mij bij deze aan als vriend. Dat is heel sympathiek. Uh, je wordt in dank genoteerd. Oké. Okay. Goed zo. Dan, uh, dan ook maar uh, flyers voor de vrienden uitdelen bij de open Schaalcollector. En dan hopen we dat er uh, veel mensen vrienden worden. Nou, we maken er ook regelmatig pro propaganda okay. voor. hoor, voordat, uh, Maar ja, de mensen moeten altijd even... Een setje kleiner. Ja, precies. Ja. Hè, dus, uh, je hoort uh, achter ons de spanning al weer oplopen voor, ja, het, uh, voor ze de tweede ronde he? van ze het willen weer. Ze willen weer. Uh, ze hebben nog zoveel te over. vertellen. Johan, ja, bedankt. Ik hoop okay. dat de groep aangekomen is bij de aangedaan Trouwens, het is morgenmiddag hè, in de ja, ja. protestantskerk. Om drie uur. Half drie. Half drie, half drie, half drie gratis toegang zoals gebruikelijk. Ook gratis. Kussentjes. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Muziek ter overdenking. Lekker, uh, lekker rustig een overdenken muziekje, maar het is uh, redelijk druk in uh, Hotel Hoogland, waar we de tweede ronde gaan doen over uh, de stellingen en de politiek. De heer aangeschoven, hij zei het zelf al, ik zit links maar ik moet rechts zitten, maar voor de kijkers zitten we goed. Nico Stammers, PvdA, Ander Sandberg, CDA, welkom. Goedemorgen. Het Bij de nummer twee op de lijst. Hebben jullie uh, vannacht nog even uh, gekeken naar het dachten. Uh... Ik ben uh, komedie op een gegeven ja dat, dat het een komedie was in de afgelopen dagen. Dat, uh, dat kun je wel stellen, maar er zat ook heel, heel veel drama in, vond ik. Maar ik heb het niet afgewacht gisteravond. Het, uh, de, de kwestie was nog te slepen, dus ik ben rustig gaan, uh, gaan slapen. En uh, uiteraard, toen ik vanmorgen wakker werd, was het eerste wat ik uh, heb gedaan. Even gekeken hoe het afgelopen was. En dat is uh, deze... En hoe vind je dat? Verwachtbaar? Uh, ik heb daar zeer gemengde gevoelens over. Ja. Ik, bedoel, ik, vind, ik vind het uh, uitstekend wat, wat, wat, wat mijn partij heeft gedaan. hoor. Ik bedoel, dit was bijna niet, niet, uh, niet te voorkomen. Uh, maar we leven in een, een iets wat onzekere tijd op het ogenblik. En het, uh, het was prettiger geweest als uh, ook de, de, de, de mensen van de Partij van de Arbeid in de regering... gewoon hun werk uh, hadden kunnen blijven doen en uh, met elkaar... Uh, de moeilijke situaties in het land uh... Korte reactie Aandacht. Ja, ik heb uh, vannacht heerlijk geslapen om eerlijk te <laughs> zeggen uh, Ik heb uh, vanmorgen ja, geluk gekregen dan als CDA-lid een uh, persoonlijke mail van Jan Peter van wat er allemaal gebeurd is Maar je stond uh, toch soep te, uh, te koken? Ik stond uh, vanmorgen nog geen soep te koken, want dat doet Gijs uh, vandaag. Maar uh, in ieder geval, ja, wat, wat, uh, ik, het is natuurlijk heel erg sneu uh, ja. voor, voor Nederland. Uh, dat, ik wist altijd dat jullie dit de eerste vraag zou zijn voor jullie, maar goed. Uh, dat het heel sneu. We wil het ook kort houden. Ja, in ieder geval, is, voor, voor Nederland is het niet goed, laat ik het zomaar stellen. Ik denk dat het, uh, uh, er is absoluut geen vertrouwen meer is tussen, tussen in het kabinet. En ja, dan moet je de logische verklaring van het was, wachten op de, dan de volgende uitbarsting. En dat uh, kan niet goed zijn voor Nederland. Okay. Nou is het zo dat uh, de D66 in Zandvoort... Uh, ...rekent heel erg op het Pechtole-effect. Rekent CDA uh, op een negatief Balkanende-effect. Want iedereen, althans heel veel mensen in het land... ...zijn blij dat meneer balkanende weer eens een keer weg is. Nou kijk, ja, je hebt voordelen en je hebt nadelen als je een landelijke politieke partij bent. En uh, ja, ik steek niet onder stoelen of banken dat het uh, niet goed is voor het CDA. En denk ook voor de Partij van de Arbeid uh, niet. Maar uh, ja, we zijn een plaatselijke partij en we proberen onze plaatselijke belangen vertegenwoordigen. En uh, ik denk dat uh, de mensen goed naar ons verkiezingsprogramma moeten uh, ja, even, even doorbladeren. En uh, laten zien uh, waar het CDA voor staat. Oké, okay, dan heb je twee minuten de tijd... ...om daar reclame voor te maken. Oh, dit is het gelijk het reclameblokje. Ja, ja dit is het okay. reclameblokje. Okay. Je was al begonnen uh, trouwens. Ik was al begonnen. Nou goed, uh, het CDA heeft een aantal speerpunten. Ja, ik, uh, uh, parkeerbeleid hebben we al, uh, de afgelopen periode al heel veel over gesproken... ...maar dat is zeker een, uh, een, uh, een speerpunt. Wij willen sowieso uh, meer huisvesting voor jongeren. We zien uh, dat uh, jongeren uit Zandvoort vertrekken... Uh, ...en wij hebben afgelopen vier jaar gevochten om uh, meer jongerenhuisvesting... Dat, uh, die ideeën willen we zeker gaan doorzetten. Vrijwilligers, dat is een speerpunt van ons. Vrijwilligers is in Zandvoort een belangrijk uh, smeermiddel om uh, de maatschappij uh, goed te laten draaien. En in onze beleving uh, verdienen die meer uh, waardering en respect. Uh, en daar willen we heel sterk gaan inzetten. We zijn uh, uh, ook uh, voor oudere huisvesting in, uh, in uh, het centrum van Zandvoort. Dat is een speerpunt van ons. Uh, ja, met toerisme, het... Uh, als je ook nu weer in Zandvoort gaat kijken, dat kun je een kanon afschieten. Dat is niet goed voor Zandvoort. En uh, wij denken dat, uh, dat het uh, gewoon een stuk beter moet met het toerisme in Zandvoort. Ik denk dat elke politieke partij uh, dat wil. Maar het CDA is daar een groot voorstander van om daar meer daadkracht aan te geven. En uh, nou, dan komt het uh, grote punt. We willen voor de komende vier jaar meer daadkracht hebben. Dus echt beslissingen nemen van... Uh, uh, ook al zijn ze impopulair, maar doordat de, de, de, de guit, geldbuidel vanuit Den Haag een stuk minder gaat worden, moeten we wat daadkrachtiger en uh, efficiënter gaan werken. Mm. En uh, dat betekent dat we af en toe uh, echt keuzes moeten maken. Dat moeten we als uh, raad met z'n allen doen en uh, niet zozeer als politiek partij, maar echt keuzes durven maken. Kan je Zo... een voorbeeld noemen van ja. die daadkracht? Waar je dat zou willen uh, uiten? Nou, laat ik, zo zeg ik niet om uh, naar de afgelopen vier jaar te kijken. Maar de afgelopen vier jaar is er uh, best wel handenvol geld uitgegeven aan dingen waarvan wij denken van ja, had dat gemoeten. Zoals een strandtent die we plots hebben aangekocht. Dat is gewoon doodzonde en dat is gewoon, uh, ja, en, uh, dat is gewoon uh, geld van de burgers waar we de denk ik van uh, nu... Uh, maar is dat daadkracht, iets aankopen of iets niet aankopen? Dat is uh, geen daadkracht in mijn beleving. Verspilling, vind, dat vind je? Dat is verspilling, ja. Okay. Ja, maar je hield het op daadkracht. Daarom kom ja. ik op daadkracht. Nico. Nico heeft na kunnen denken, mee kunnen luisteren en die krijgt ook weer twee minuten. Twee minuten? Ik dacht dat hij drie minuten kreeg. Nee, nee, nee. Oh, dat, nee. Is, nee. dat is de volgende ronde. Had jij dat ook? Dat oh, is okay. al één minuut voorbij. Maar het klopt, je toch? Ja, dat is prima. De, de Partij van de Arbeid. Nou, uh, daarnet is al. Uh, Ander heeft al even uh, over bezuinigingen en keuzes die je maakt. Uh, als het gaat over uh, bezuinigingen. Uh, dan heeft de Partij van de Arbeid in ieder geval uh, dit, dit voorschot. Er komt hoe dan ook geen verslechtering van voorzieningen op zorg en welzijn. Dat, uh, dat is absoluut speerpunt 1 voor de Partij van de Arbeid. Verder hebben we het verbeteren van de bijzondere bijstand, met name voor jongeren. Actieve, actieve schulp, hulp, hulpverlening. en geen gedwongen huisuitzetting. Hier in Zandvoort uh, krijgen we toch steeds meer te maken met. Uh, nou, laten we zeggen met meer mensen die het, die het, die het moeilijk hebben. Dat is een, een duidelijke tendens. En we moeten daar, denk ik, erg, erg op gaan letten. Meer nieuwbouwmogelijkheden voor huisvesting van jongeren en ouderen. Ik denk dat wij het ook allemaal zo'n beetje in onze verkiezingsprogramma hebben. Maar dat is ook een hele logische zaak. En ik ben er ook heel erg blij om dat iedereen er zo over denkt. We moeten een strengere controle krijgen op illegale onderhuur. De sociale woningbouw, daar wordt toch nog wel... Op aardige schaal misbruik van gemaakt heb ik, uh, heb ik begrepen. Dus de controle daarop die moet uh, versterkt worden. Is natuurlijk eigenlijk een taak van de woningbouwvereniging? Hè? Dat is een taak van de woningbouwvereniging. Maar ik denk dat het ook zeker een taak is van, uh, van de gemeente om uh, op te letten dat die, die, die, die controle ook werkelijk uh, gebeurt. Overigens weet ik zeker dat de woningbouwverenigingen dat, uh, daar wel degelijk mee bezig zijn. We, de, we geven de steun aan een realisatie van een multifunctioneel gezondheidscentrum in, in Noord... Daar hebben we ook al uitgebreid over gesproken. Daar, moet de, in dat, de, daar komt het Centrum van Jeugd en Gezin in. Ik ga veel te snel met praten, merk ik weer. Nee jongen, we, hebben, centrum... nog, we <laughs> hebben nog een minuten zat. En daarna heb ik nog een vraag. Centrum jeugd en, uh, en gezin een huisartsenpost post en diverse andere Staat heel op stapel eigenlijk het centrum. Uh, daar wordt druk over nagedacht. Een, uh, een verlanglijstje vol. Dat was niet eens klaar. Nee, maar er, er komt nog een ronde. Okay. Uh, bijzondere bijstand is mij opgevallen. Ja. Uh, uh, wat, wat wil je daar precies mee doen? Nou, daar... Overigens uh, heb je een paar punten opgenoemd waar ik uh, een beetje uh, denk van nou, dat is wel heel erg zorgzaam. Uh, geldtekort, schuldsanering, uh, is dat zo mis in Zandvoort? En dan begin ik even bij de bijzondere bijstand. Bij de bijzondere bijstand, we moeten, er zijn toch iedere keer maatregelen vanuit het Rijk waarbij andere regels opgelegd worden, waarbij gekort wordt op bijzondere bijstand. En ik denk dat je daar als, als gemeente goed op moet letten, dat daardoor de mensen niet, niet buiten de boot gaan vallen die juist die bijzondere bijstand nodig hebben. Hoe zitten we daarmee in Zandvoort? Op dit moment, ik denk, wij hebben een zeer sociaal beleid. Dat denk ik niet, dat weet ik, dat weet ik zeker. Dus dat heeft, dat heeft alle aandacht. Mag ik misschien daar meteen even bij aansluiten bij een punt van jullie in het programma. Namelijk zorgen over de dagopvang voor ouderen nu de AWBZ gekort wordt. Dat heeft, dat, ook dat staat in ons, uh, in ons verkiezingsprogramma. Ook daar is dat, dat is een zaak die de gemeente, die, het, die de het gemeentebestuur zal moeten, moeten oppakken. En uh, zorgen dat daar zoveel mogelijk ondersteuning voor komt. Oké. Okay. Andere korte reactie op uh, de speerpunten van de PvdA. Nou, nou, laat ik zo zeggen, wat ik uh, wel bemerk de afgelopen periode en uh, ook nu, is dat uh, we als politieke partijen niet zo heel erg veel van elkaar verschillen. Dus ik ben blij dat het uh, Partij van Arbeid. Gemeentelijk bedoel je? Ja, klopt, ja, precies. Ja, ja, ja. Dat, uh, dat de Partij van de Arbeid ook uh, voor jongerenhuisvesting gaat, uh, gaat vechten en daar ga ik ze ook zeker aan houden. Uh, Overigens, kom ik dat in alle. Uh, daarom, dat daarom. Hij, uh, ja, maar dat, laat ik zo zeggen, daar is, mis ik weer een stukje daadkracht. Het is nu tijd om het echt te gaan doen. Okay. Het is leuk om beloftes te maken aan kiezers, maar het is gewoon tijd dat we het echt gaan doen. Even een reactie op de punt. Ja, laat ik zo zeggen, het is een duidelijke Partij van Arbeid kleur. Het is echt uh, zorgen, zorgen, zorgen. En, uh, maar dat staat ook bovenop ja, jouw partij. Uh, ja, dat overkomt. klopt. Zorgen voor Zandvoort. Dat klopt. Maar het is echt het, het, het sociale. Dat, dat, is, dat herken ik gewoon heel erg duidelijk in de Partij van Arbeid. En dat is uh, hun spierpunt En dat, die herken ik ook. Dus, zou je daarmee kunnen regeren in Zandvoort? Ik uh, zou uh, prima met uh, Nico. Uh, op, uh, ja, in, een, op, uh, in een college kunnen zitten Daar uh, heb ik absoluut geen moeite mee Kom op, we gaan een biertje doen ja. <laughs> Kijk, die stoelen komen toch dichter bij elkaar hè? Dat, uh, dat gaat toch echt gebeuren Zullen, nou, laat, dus... mag ik even, Want Nico die heb, en ik Hebben in de commissie voor uh, uh, Wat was het ook weer uh, Schoon Zandvoort hebben wij gezeten En uh, ja. wij hebben prima Samengewerkt en uh, ja, ik vind Nico echt een hele prettige figuur om mee samen te werken Maar wordt Zandvoort schoon? Zandvoort wordt een stuk schoner, maar het kan altijd beter. Okay. We, we gaan, gaan even naar de stellingen, Ben. We gaan naar de stellingen. Stelling 1, en we beginnen bij uh, Andor. Zandvoort kan alleen overleven door regionale samenwerking. Mooie stelling. Um, ja, Nel maakt alleen maar mooie Ja, dat, stellingen. dat begrijp ik. Uh, ik, ik, ik. Ik ben het daar niet mee eens. Want ik denk dat we als Zandvoort echt uh, goed onze eigen broek kunnen ophouden. Uh, als je gaat kijken naar de regio zuid kemmerland dan is Zandvoort redelijk een vreemde eend in de bijt. Uh, wat je ziet uh, de afgelopen periode, en daar hebben wij ook de afgelopen periode echt best wel veel vragen over gesteld. Dat is de samenwerking over de gemeentebelastingen. Dat vinden wij absoluut niet gelukkig. Uh, ja, daar, daar merk je ook tegenstrijdige belangen, en uh, gemeentes die er plots weer uit de uh, samenwerkingsorgaan uh, stappen. Mm -hmm. Dat, dat, dat helpt allemaal niet. Kijk, er zijn een aantal zaken die we op samenwerkingsniveau heel goed hebben geregeld. Een mooi voorbeeld is paswerk. Nou ja, dat is uh, iets uh, wat uh, goed loopt. Nou ja, Haarlem heeft daar uh, een belangrijke stem in. En ook, is ook een belangrijke partner. En die wil af en toe wel af laten weten. Maar ja, dat is ook het gevaar van de gemeentelijke samenwerking. Maar uh, uh, de stelling uh, of Zandvoort, uh, uh, wat was dat weer? Zandvoort moet, uh, moet regionale samenwerking. Moet regionale samenwerking, ben ik het niet mee eens omdat Zandvoort dus een uh, vreemde eentje erbij is. En ja, ik denk dat als je gaat samenwerken, dat. Uh, samenwerking is oké, okay, maar echt uh, samenwerksverbonden uh, meegaan, dat uh, maar er zijn toch is niet te veel. Er zijn toch wel meer samenwerkingen regionaal? Met de, ja, zeker? Met, de met de Milieudienst? Uh, precies, Milieudienst. Uh, vuil ophalen, dat is, uh, er wordt gezamenlijk gedaan. Uh, maar wij zijn wel een tegenstander om meer dingen samen uh, te gaan doen. Dit, dit soort praktische uitvoering is ook een goede samenwerking, toch? Wat, wat zou je dan niet samen willen doen met een andere gemeente? Nou, bijvoorbeeld uh, handhaving. Uh, daar is uh, een, uh, de afgelopen vier jaar best wel veel over gesproken om dat uh, gezamenlijk op te gaan pakken. Uh, ik denk dat we in Zandvoort toch wel een andere manier van handhaven hebben dan uh, in, uh, in Haarlem of Heemsteden. Mm -hmm. En dat we een eigen problematiek hebben. En ik denk uh, dat we bijvoorbeeld uh, op het punt van handhaving, uh, ja, dat moeten we gewoon in eigen hand gaan houden. Oké. Okay. Nico? Nico, dezelfde stelling. Ja, ik denk daar toch iets, uh, iets genuanceerder over misschien uh, wel. Ik regionale samenwerking. Het is, het is grappig. Ik heb gemerkt in de afgelopen vier jaar. En als dat ter sprake kwam in de raad. Dat een, een aantal partijen een beetje in, in de hakken in het zand gaan zetten. Van nee, we blijven van ons zandvoort af. Wij, wij kunnen best onze eigen broek ophouden. En allemaal van dat soort zaken. Maar... Ik vind dat je juist sterker kunt worden door inderdaad regionaal uh, samenwerking te gaan kiezen. En niet, niet alleen uh, op, uh, op financiële grond. Je zegt van nou ja goed het is goedkoper om bijvoorbeeld belastingdiensten uh, samen te voegen uh, uh, is misschien efficiënter. Maar je hebt de regio gewoon nodig. Dat is in, het, in, het, in het vorige gesprek uh, werd al gesproken over bijvoorbeeld bereikbaarheid van Zandvoort en zo. Dus ja. dat betekent dat je constant met de regio moet overleggen en gaan samenwerken. En plannen bedenken uh, hoe je deze hele regio sterker kunt maken. En ook voor, voor toeristen uh, aantrekkelijker kunt maken. En je moet je daarbij niet blijven gedragen als dat, dat bekende Gallische dorpje in, in, in Asterix. <lacht> in uh, want... Dan, dan kom je nergens. Dan hou je elk, elke ontwikkeling, elke toekomstige ontwikkeling, die blokkeer je al, al bij voorbaat. Je moet, je moet niet, niet constant maar denken dat je hier alleen maar de wijsheid in pacht hebt. De wereld is, is veel groter en er worden een heleboel wijze ideeën uitge, uitgedacht uh, rondom ons heen. Waar we best wel wat, wat leringen uit kunnen trekken. Hoe ho, ho, ver uh, zou je dan willen gaan in de samenwerking met andere gemeentes? Wat ik, wat ik gewoon heel erg belangrijk vind, dat is dat je vo, volledig open staat voor, voor ideeën mm -hmm. die in je omgeving gelanceerd worden. En dat je daarover in, in discussie gaat. Dus niet die, bijvoorbeeld die, afwijzen van... Uh. Absoluut niet. Er wordt, hier, er wordt hier veel te vaak afgewezen omdat, omdat we Zandvoort uh, met een niet. muurtje ja, hebben Ja, Ik gebouwd. weet niet wat dat is. Dat is, dat is van, uh, god uh, blijf van ons af, we kunnen het allemaal best wel. En natuurlijk, we, we kunnen ook een heleboel best, uh, best wel. Het, uh, er worden hier heel veel leuke dingen gedaan en ja. goede dingen gedaan in Zandvoort. Maar kijk eens om je heen. Ander was het er niet meer eens. Nee, nee, nee, nee, ik ben het daar inderdaad niet zo erg mee eens. Want als ik gewoon naar de regionale samenwerking ga kijken... dan kijk ik naar de regio zuid Kemmerland... En dan denk ik aan Haarlem, Haarlem-Lieden, Heemstede, uh, terwijl ik denk dat we juist veel meer kunnen, uh, kunnen leren en samenwerken met een gemeente als Noordwijk. Alleen het vervelende is dat Noordwijk in Zuid-Holland ligt ja. en uh, wij in Noord-Holland, maar wat dat betreft zijn we twee identie identieke gemeentes met dezelfde problematiek. Maar je kijkt niet naar de Muiden? IJmuiden, dat, uh, daar kijk ik ook naar. Maar uh, als dat, is ik, dat, is, dat is wel Noord-Holland. Alleen uh, IJmuiden Noord die heeft, een, uh, heeft een andere problematiek. Omdat ze daar ook nog uh, zware industrie hebben. En uh, dat hebben wij gelukkig gezond voor niet. Maar in IJmuiden die hebben we dat problematiek wel. Uh, en ik denk uh, dat wij uh, de afgelopen vier jaar is ingezet op de metropolregio Amsterdam. Ik denk dat we daar veel meer uit kunnen halen dan uh, samenwerking regionaal. Dus... Uh, daar nou ben jij eh, het wel mee eens met de metropool ja, Amsterdam? Ik, ik denk niet dat wij zo, wat dat betreft zo ver uit elkaar nee. liggen. Ik bedoel, die, uh, die uh, metropoolregio Amsterdam, die Amsterdam dat, dat hele verhaal, dat loopt uiteraard nog steeds. En ook daar ook, moeten we constant in, in contact blijven met, met, met die ideeën die, uh, die daar leven. Tweede stelling. De tweede stelling. <coughs> Hogere bijdrage voor inwoners om het Zandvoortse huishoudboekje op peil te houden. Nico. Het gaat over geld. Natuurlijk gaat het over geld. Een hogere bijdrage van inwoners. Ja, als dat, als dat niet anders kan, zal, de, zal dat onvermijdelijk zijn. Ik, je moet, kijk, je hebt een huishoudboekje en je hebt, daarin zijn een heleboel uitgaven en, en inkomsten. Mm -hmm. En die inkomsten die haal je onder andere ook uit uh, de, de voorzieningen die hier in Zandvoort zijn. Goed, goed. Ik moet beter... door onze voorzitter. De... Nou, goed. <laughs> Kijk, wij leveren een service ja. aan de Zandvoortse bevolking. De service moet betaald worden. Die service moet betaald worden. En het is in een aantal gevallen zo dat die service die wij leveren absoluut niet meer kostendekkend is. En je moet uitkijken dat je niet, dat niet al, al die tijd maar laat blijven bestaan. Dat... dat, dat want dat gebeurt... Eh, het, het, is, het is verschrikkelijk eh, makkelijk om telkens weer eh, te roepen. Eh, als, als, er, als er weer een, een begrotingsronde is. Om te zeggen van: nee, nee, nee. We willen de, de, de lasten van de. Be, van, of de, de kosten van de bewoner niet. Eh, niet, niet verzwaren en dergelijke. Maar als dat betekent dat de service die je levert. alsmaar duurder wordt. en op een gegeven moment bijna onbetaalbaar. dan heb je een groot probleem. Mm -hmm. Want wat moet je dan op een gegeven moment doen? Dan is er toch iemand. die door die, die zure hap alleen moet bijten. en zeggen van: nou ja, nu ontkomen we er niet aan om bijvoorbeeld 10% omhoog te gaan met, met, ja. met... Maar je hebt het over dat het allemaal niet meer kostontdekkend is, maar is het misschien ook wel uh, tijd om een sterke kostenbewaking in te stellen? Want misschien moet het niet zo duur zijn. Dat, dat lijkt me een logische zaak. Dat bedoel, dat... Uh, als je een bedrijf runt. Ja. Dan ben je constant aan het kijken naar, naar, naar kosten en, en baten. En natuurlijk. Daar heb je dat verhaal weer van efficiën, efficiënter gaan werken. Waar, waar mogelijk is. Bedoel, als wij een service leveren die eigenlijk goedkoper geleverd had kunnen worden. Dan moet, je, dan moet je daar als eerste naar, naar kijken. Maar kijk in godsnaam uit. Dat je die service daarmee weer niet uitholt. Nou, He, heb... Er zijn voorbeelden te, te, te over die, die in de afgelopen jaren gebeurd zijn. Met, met, met thuiszorg en dergelijke, hè? dan ga je, ga je goedkoper, nou, nee. maar uh, of, of de kwaliteit ook hetzelfde is gebleven dat, uh, dat is maar zeer de vraag dat haal je net zelf aan, en dat zijn ook een aantal speerpunten uit uh, jullie programma, mm -hmm. dat als je uh, geld tekort komt, kan je uh, niet meer een bijzondere bijstandsregeling uh, doen je mm -hmm. kan ook niet meer saneren, want daar heb je dan geen geld meer voor ja. Nou hoor ik wel, en dat is net ook besproken men wil intern kijken uh, bezuinigen op ambtenaren, bezuinigen op een gemeentelijke uitgave mm -hmm. dat kan toch niet door blijven gaan het houdt een keer op bezuinig. Natuurlijk houdt dat een keer op. Dan, dus, moet je, dus, dan moet je dus gaan betalen. Dan, dan moet, ja, dan moet je voor inkomsten gaan ja. zorgen. En op welke manier je dat, dat, dat doet. Kijk, er zijn, je hebt je het toerisme, je hebt het ja. parkeren. Je, je, bedoel, er, zijn, er zijn mogelijkheden zat om je inkomsten te verhogen. Maar in ieder geval moet je zorgen dat het product dat je biedt, dat dat kosteneutraal blijft. Oké, okay. de PvdA is het eens met de hogere bijdrage voor inwoners om de Zandvoortse huishoudboekje op peil te houden. Het CDA. Nou, gelukkig uh, kan ik zeggen dat ik uh, niet eens ben met deze stelling. Waarom is dat gelukkig? <laughs> nou, dan hebben we tenminste een mooie discussie. Want anders lijkt het uh, steeds ja, dat wij met elkaar gaan vlaaien. Dat ook. leek het ja, net ook ja, te worden, maar dat ja, lukt ook niet. Precies. Nou ja, het CDA die vindt, uh, en hebben we het ook in ons verkiezingsprogramma opgenomen. We willen echt meer daadkracht en uh, beslissingen durven nemen. Uh, wij zijn het dus niet eens uh, met de stelling uh, dat het huis... Uh, dat, uh, dat het huishoudboekje van Zandvoort. Dat de, huis, Zand, de Zandvoort-inwoners meer moeten betalen. Kijk, we hebben de afgelopen paar jaar hebben we een, een, een, een, een, iets ingezet. En dat is bijvoorbeeld de e-gemeente. De e Daar geloof ik heilig in. Is dat je als bewoner digitaal de, de gemeente kan benaderen. Kan dat is misschien heel stom wat ik nu ga zeggen. Maar dat is een vorm van bezuinigen. Want het betekent dat je al, al je processen en uh, zaken wat efficiënter gaat inrichten. En ik, ik ben van mening dat we echt, uh, uh, niet alleen in Zandvoort, maar heel overheid uh, Nederland, stuk efficiënter kunnen, kunnen werken. Als je nu gaat kijken naar het bedrijfsleven in Nederland, dan is het bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Want we zitten midden in een crisis. Het lijkt ons niet verstandig om uh, inwoners van Zandvoort meer uh, belastinggeld te vragen om een Zandvoort. In mijn beleving werken we daarmee de crisis in de hand. Dus juist nu moeten we. Uh, uh, Gaan kijken van oké, okay, houd het gewoon in perken en. Uh Gaan met een inflatiecorrectie werken. En niet, uh, zoals meneer Stammis zegt. Uh, met 10% uh, de, de. bijvoorbeeld de rioolbelasting verhogen. Dat heeft hij niet gezegd. <laughs> er is, er is nog is, geen bedrag genoemd. Nee. Nee. is leuk geprobeerd. Maar dat, uh, nou ja, afgelopen, oh, wow. afgelopen dinsdag is dat in de, in, de, in de raadsvergadering gezegd. van ja, we gaan wel stelselmatig de riool uh, verhogen. En wij denken van ja, dat kunnen we beter anders op gaan lossen. Nee, was het zeker, maar, ik geef even een, een, de microfoon aan Nico. Ja, een was, reactie, want hij was wel uh, fel. Er wordt mij nu even in de mond gelegd dat ik zou, zou gezegd hebben dat, het, dat hoe het, zaken 10% omhoog komen. Maar Even in de juiste context zien. Hè, wat ik heb uh, duidelijk willen maken dat is in de afgelopen jaren door een aantal partijen een aantal verhogingen zijn tegengehouden. Terwijl onze partij constant heeft gewaarschuwd van kijk uit als je dit blijft doen dan lopen de kosten zo hoog op dat je niet, er niet aan ontkomt op een gegeven moment om die ...verzwaring in één keer veel hoger te doen zijn. Daar, slag, dat, dus. dat gevaar wilden wij, wij wegnemen. Dat de mensen dat niet in één keer voor, voor ons te kiezen krijgen. Ik, en nog even, mag ik nee. even over... Natuurlijk heeft, heeft Andor gelijk als, als, hij, als hij zegt... ...dat er me, veel meer gebruik gemaakt kan worden... ...van, van het, het, het, het, het digitale tijdperk. Maar we moeten niet, niet vergeten dat... Het, het, het niet, ook niet zo is dat, dat er helemaal geen sociaal contact meer moet, moet zijn tussen, tussen gemeenten en bewoners. Ik bedoel, we moeten wel iets openhouden waarvan je zegt, nou, uh, we gaan eens even face-to-face -face met, uh, met elkaar praten. Mm -hmm. En als het gaat om het afslanken, echt puur afslanken van het... Uh, ...van het huis, om het zo maar te zeggen... ...minder ambtenaren, want dat hoor je ook heel veel, uh, veel noemen. Hoor ik de laatste ik vind, weken wel erg veel. Ja, nou ik vind dat een hele gevaarlijke. Als je dat gaat vergelijken met een, een, een bedrijf... ...dat een product verkoopt... Hè, ...en op een gegeven moment... ...om wat voor reden dan ook... ...minder producten gaat verkopen... ...dan is het niet zo gek dat daar ingekrompen wordt... ...qua personeel. Maar deze gemeente verkoopt nooit minder producten. Wij moeten constant dezelfde service leveren. En misschien wordt die wel veel groter. Nu deze tijden zo zwaar worden. Dus daar moeten we heel erg goed voor uitkijken. Ja, ja, ik nog even graag op reageren. Want ik, uh, wat je gewoon ook in het huishoudboekje van de gemeente Zandvoort ziet... ...is dat we gigantisch veel externe mensen inhuren. Dat is echt gigantisch. Als je gaat kijken, dat is 1,8 miljoen euro besteden wij in Zandvoort aan externe inhuren. Dus dat, bete dat betekent... Maar op welk terrein uh, is die inhuur? De middenboulevard, daar is echt klauwenvol met geld aan besteed en dat is gewoon gemeenschapsgeld in onze ogen. Maar, maar dat, komt dat komt misschien wel omdat Zandvoort zelf niet de kennis in huis heeft. Nou laat ik zo zeggen, ik, uh, als je gewoon gaat kijken wat, wat, wat voor grote projecten er nu gaan lopen, dan denk ik van ja, LDC loopt, uh, de middenboulevard loopt. Uh, is het, is, moeten we niet het ambitieniveau bijstellen? Gewoon één project tegelijk en niet alles, met alles tegelijk. Ja, het ambitieniveau is natuurlijk heel wat anders dan uh, wat Nico zegt over bezuiniging en, uh, en herverdelen van, uh, van taken van ambtenaren. Nico, ja, ja, Nico, door... Nico, ik snap heel goed wat Nico wil, alleen we, misschien moeten we ook er naar gaan kijken of we stukken, de, de service die we gaan verlenen efficiënter kan. In het bedrijfsleven kan het, waarom zou het niet in de overheid kunnen? Wat wil je efficiënter doen? Behalve uh, alles uh, digitaliseren, waarvoor je nog steeds een DigiD moet hebben... en waar je voor sommige stukken nog steeds ja. naar het stadhuis moet. Nou, dat ben ik niet met je eens, want ik denk dat je met je DigiD echt uh, heel veel dingen kan regelen. Bijvoorbeeld, uh, ik heb uh, onlangs uh, uh, met, uh, met de UUV dingen geregeld. UUV is daar behoorlijk ver in. Mm -hmm. Bijvoorbeeld een adreswijziging bij de UUV uh, doorgeven, dat is binnen twee seconden gepiept. Mm -hmm. Nou is het wel zo dat Zandvoort, een zeer grijze gemeente, en heel veel mensen hebben niet eens een pc... Dat klopt, maar ik denk dat uh, als je gaat kijken naar, uh, naar Nederland aan zich, dan heeft uh, toch wel uh, meer dan 95% een computer. Zoals ja. jij, uh, Ton. <lacht> ik, ja, ik, ja, <lacht> ik heb er zelfs twee. Jij hebt er zelfs twee, nou dat zie je. En, uh, ja. Maar goed, het kost jou ook tijd. Want bijvoorbeeld het, de, de openingstijden van de gemeentehuis, uh, die uh, op, uh, bijvoorbeeld op vrijdag gaan ze om half één dicht. Ja, heel veel mensen zouden ook nog buiten die tijden graag contact willen hebben met de gemeente en ook zaken willen regelen. Nou, dat moet ook en zijn. Ja, dat zijn dus die mensen die en en willen hebben, elektronisch en. Maar Nico wil de microfoon weer terug. En ik kom ik even terug op wat jullie alle twee gezegd hebben. De service kan nooit kleiner worden. De service blijft de service. De service kan anders worden. Anders worden. Dat hij misschien efficiënter geregeld zou <coughs> kunnen worden. Ja, dat, en daar heb je het weer. Je, je bent altijd, als je als je een of je nou een gemeente runt of een bedrijf runt, je bent altijd ja. bezig als het goed is naar efficiëntie ja. te, te kijken. Waar ik nog wel even op terug wilde, wilde komen, dat is dat, dat, uh, dat verhaal over de externe. Hè, dat, dat wordt ook heel makkelijk heel veel geroepen. Er Veel te veel uh, externe deskundigen. Dus het, het, het, dat rolt en dat wel door de maar, en dat, ko dat, dat kost maar en dat kost maar. Hè. En natuurlijk, we zijn heel veel geld kwijt aan externe deskundigen. Maar uh, daar is de raad zelf ook schuldig aan. Het is niet simpel, simpel een, een kwestie van uh, de gemeente, die, die huurt maar, maar in. Ik bedoel, als de, het, het voorbeeld Middenboulevard werd aangehaald uh, net. Nou, laten we het er nog maar even over hebben dan. Eén keer. Nog. Aan het begin van onze zittingsperiode is het bestemmingsplan Middenboulevard... Uh, Ter behandeling geweest. Dat werd volledig omzeep geholpen. Door een, uh, door een aantal uh, partijen. Dat betekende dat, er een, uh, dat het afgekeurd werd door de provincie. Uh, sommige mensen noemen dat nu een vormfout. Dat het afgekeurd is afgekeurd een vormfout. Maar het is natuurlijk helemaal, helemaal mismaakt. Uh, ja. En is daardoor... Uh, dat betekent dus ook dat je weer experts moet gaan inhuren. Dat je weer externe, externe deskundigheid moet gaan inhuren. Ja. Om nieuwe plannen te maken. Om te kijken wat wel mogelijk is. Datzelfde geldt ook voor het Parkeerbeleid, overigens. Ik vind het prima dat er nu een werkgroep aan de gang is hè, om ja. een, een op zich sympathiek uh, idee uh, uit, uit te werken. Maar het is wel zo dat je ook had kunnen kiezen voor het aannemen van een parkeerplan dat in gang zetten en dan later eventueel aan de knoppen draaien om het bij te sturen hè, als het niet werkt. Zo kan het ook. Maar mag ik dan zeggen dat, of dat als je extern inhuurt betekent dat je geen kapabel intern hebt. Dat... Ja, je... Moet je daar niet voor zorgen? Ja, en dan? Dan heb Stel, stel, je, je, gaat, je gaat deskundigen inhuren. Hè, die die, die deskundige, deskundigheid hebben op, op een heel specifiek gebied. Dat betekent dan wel dat je die mensen constant in vaste dienst hebt. Mm -hmm. Terwijl je ze. Er ja, ook periodes zullen zijn dat ze, dat ze niet nodig zijn. Een, een, een deelonderzoek dat je, dat, je de dat je de deskundigheid binnen, binnen het huis zoveel mogelijk probeert te vergroten... door cursussen ja. en opleidingen en weet ik wat. Natuurlijk moet je dat doen. Maar je ontkomt er niet aan dat je toch regelmatig gebruik zal moeten maken... van uh, externe deskundigheden en onderzoekbureaus. Al was het maar om te kijken of bijvoorbeeld de collectie Atema... Uh, ...haalbaar is, want dat heeft ook al een heleboel geld gekost. Dat hebben een heleboel geld gekost en daar wil anders maar van. Nu we het daarover ja, ja, hebben, de... uh, heb ik ergens gelezen dat het CDA vindt... ...dat het uh, geluidsmuseum best wel kan komen op de nieuwbouw van het raadhuisplein. Ja, dat klopt. Dat heeft u goed gelezen. Oké. Okay. Ja, maar, Laat ik zo zeggen, uh, wij hebben altijd geroepen bij het Geluidsdragersmuseum ...dat we het op een A1 locatie willen hebben... Wij vonden zelf dat uh, het, uh, het, raadhuis, of het Gasthuisplein daar niet, een, niet voor geschikt was. En uh, een van de, van de mogelijkheden die we zien is uh, dat, uh, dat uh, een nieuwbouw op het Raadthuisplein daar prima een uh, geluidsdragenmuseum in kan komen. Korte reactie. Microfoon weer naar de andere kant. Ja, ik, kijk, de collectie Atama is een hele mooie collectie. Ik heb daar in het verleden al een deel van gezien. En ik ben altijd werkzaam geweest in de, in, de, in de productie van grammofoonplaten en dergelijke. Dus dat, dat, dat, dat heeft, heeft echt mijn hart wel. Maar men heeft het iedere keer over de A-locatie. En ik denk dat de zaak ook een beetje omgedraaid wordt. Men zegt, dit moet een A-locatie hebben omdat dit, deze collectie dat verdient. Maar het rapport zegt, deze. De tentoonstelling van deze collectie heeft alleen maar kans van slagen als dat op een A-locatie gebeurt. En dat is een heel ander verhaal. Want waar vind je die A-locatie? Daar moet je heel erg in gaan investeren. Daar laten we dus uh, jullie verder over bettelen in de aankomende Lijkt periode. Uh, Tom, vast nog wel een vraag voor beide. Kort uh, vraag, want we hebben maar een paar minuten. Ja, aan uh, Andor. Externe voorzitters voor de raadscommissies. Ben ik ben er groot voorstander van. Waarom? Uh, wat je gewoon, gewoon merkt is. Uh, en uh, niet om uh, gelijk Nico aan te vallen, want dat is absoluut niet de bedoeling. Is uh, dat, uh, dat ik denk dat als je. Dat je ja, nee, precies. Maar in ieder geval, als je gaat kijken naar, naar onze voorzitters. Ja, het, uh, het, het, is, het is lastig om een vergadering te leiden. En ik denk dat een. Uh, dat, we, dat we in Zandvoort een stuk efficiënter kunnen gaan vergaderen. En om dat te bewerkstelligen kun je het beste werken in mijn beleving met externe voorzitters. Een, on, een onafhankelijke voorzitter dus. Ja, een onafhankelijke. Ja. Maar dat wordt dan weer een extern. Ja, maar ik, we kunnen ook jou vragen, Ben. Hè? Dat kan. Ja. Maar Ben is duur hoor. Ja. <lacht> Niek, Nico, één een vraag aan vraag jou. De burgemeester, geen politieke uh, portefeuille. Nee, hoe is dat nu? De burgemeester heeft een, denk ik, een aantal verantwoordelijkheden die, die uh, ja wat moet ik zeggen. Dat, dat, het staat in, ons, staat in ons verkiezingsprogramma en het, het maakt eigenlijk gewoon deel uit van, van een, een verandering van het, taal, het totaalpakket. Dat heeft ook te maken met, met jouw met jou, jou vorige, vorige vraag. Uh, andere externe voorzitters We moeten een totaal andere uh, vergadercultuur hebben Hoorcommissies, Die hoorcommissie moet absoluut verdwijnen Vind ik In deze, deze, deze samenstelling en, uh, Maar waarom wil je die laten ik, ja... verdwijnen? Hm? Waarom wil je die laten verdwijnen? Nou ja dat is eigenlijk om dezelfde reden als het daarnet al genoemd werd Ik vind, ik vind het niet Weet je dat, ik, zit, ik zit zelf ook uh, regelmatig in Ik was trouwens voorzitter van die, die, die, die beroemde hoorcommissie van de Middenboulevard Dat ligt nog steeds zwaar op mijn maag Maar um, het is, je, je, je zit in een probleem. Om een voorbeeld te noemen. We zijn nu, nu, pas, we zijn nu bezig met... Kort, komen ja, we moeten eruit. Met een fietspad. Nou ben ik een, voor, nou ben ik een enorm voorzitter... Uh, voorzitter. Uh, voorstander. Voorstander, ja. Van, van, van dat fietspad daar. Ja. Ik vind, ik vind het, maar ik moet wel als, als hoorkommissielid gaan beoordelen. Of... Uh, het ingebrachte zienswijze al dan niet ontvankelijk en, en, en gegrond zijn. Dus het, dus het daar... leger van externen wordt de Zandvoort steeds groter en groter. Dank uh, jullie wel. Ik ga solliciteren. Heb je nog een vraag? Nee, we gaan er...